Dit is Helene Ecker met het NOS -journaal. De Duitse belastingen gegevens in handen gekregen van cliënten van een Zwitserse bank. De Belastingdienst kan ermee achterhalen of de Duitse rekeninghouders zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Volgens Duitse media heeft de Fiscus een cd gekocht met gegevens van ongeveer duizend spaarders. Er zou 3,5 miljoen euro voor zijn betaald aan een anonieme verkoper. De vorige keer dat de Belastingdienst gegevens van spaarders in Zwitserland verkreeg, leidde dat tot flinke naheffingen en boetes. De storing bij ABN AMRO, waardoor sinds maandag transacties vertraagd werden verwerkt, is volgens de bank voorbij. Door de storing klopte bij sommige banken de saldo-informatie met internetbankieren en mobielbankieren niet. Tijdens een hersteloperatie zijn bij een aantal klanten foute bedragen afgeschreven of transacties dubbel afgeboekt. ABN AMRO zegt binnen enkele dagen de bedragen op de rekening van de klanten terug te storten. General Electric heeft als eerste Amerikaanse bedrijf een contract afgesloten in Birma. Met de deal voor levering van medische apparatuur is niet heel veel geld gemoeid, zo'n 2 miljoen dollar. Maar het contract is wel van grote symbolische betekenis. Zaken doen met het land was decennia lang verboden vanwege de strenge sancties tegen het militaire bewind. Sinds ruim een jaar heeft Birma een burgerregering en krijgt de bevolking meer rechten en vrijheden. Afgelopen woensdag verlichtte president Obama de sancties. Een jongen van 18 die in de gevangenis zit wil een schadevergoeding omdat zijn celgenoot zelfmoord heeft gepleegd. De jongen uit Almelo zag ochtends zijn Duitse celgenoot van 30 in de kast hangen met een laken om zijn nek. Hij waarschuwde de gevangenbewaarders, maar die kwamen volgens de jongen pas vijf minuten later kijken. Volgens zijn advocaat heeft de jongen er psychische klachten aan overgehouden.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 to kill. 10 punten voor jou Aldo, voor de naam van de James Bond film, waar dit liedje de songtitel van was. Uh, ja, als goeie. je dit niet weet. Hoe heet het liedje? to Kill. Ja, View to Kill. Ja, oh, to kill. Leemar, leemar. ja ik weet niet zo goed in de naam van het <laughs> En eh, goedemiddag, een nieuwe Entertainment View, de Salsa Edition. Vandaag zijn we er tot uh, 9 uur. Hoe en wat? Wat gaan we allemaal doen? Dat hoor je zo. En vandaag, de Moraal bijgeschoven. Aldo, ja, goedemiddag. Goedemiddag, jullie. Hoe was je week, jongen? Uh, vermoeiend en druk. En vertel, lekker gewerkt? Of, uh... Nou ja, ik moest uh, allemaal werken in Amsterdam. En het uh, is allemaal weer vroeg op en uh, om de files te vermijden en zo. Okay. En uh, lekker in de regen staan buiten. Dus, uh... En je bent op zoek naar een nieuwe auto, hè? Ja, ik heb... Uh, ik heb uh, Audi A8, A6... Ja, uh... uh, het is nog een beetje te. Een beetje te. <laughs> Helaas, vriendin is veel plezier van hem, dus he. <laughs> Nou, ik, uh, ik heb vandaag een proefje gemaakt in een, Seat, of een uh, Citroën C1 en een Suzuki Alto. Oké. Okay. En uh, volgende week uh, gaan we verder in een Toyota iGo en een Toyota Yaris of dus Nou gaan. ja, hou ons om de hoogte. En, uh... en een nieuwe telefoon, hè, van de week. Goed. Oh, en Een uh, nieuwe, iP uh, nieuwe iPhone. Klasse, klasse. Ik ben helemaal verliefd. Ik ben uh, afgelopen dinsdag naar Amsterdam geweest en ja, in Amsterdam maak je altijd wel wat mee. Ik liep uh, midden door de Jordaan en ik hoorde op een gegeven moment een harde trompet. Dus uh, ik liep erheen. Ik dacht, wat is dit nou? Zat er een man in een helemaal uh, gekleurde bootje, helemaal volgeschilderd. Uh, die stond uh, de Westertoren na te spelen. De Westertoren is een <laughs> hele grote uh, kerktoren in de Jordaan, midden in Amsterdam. En die man die, hij zag er een beetje uit als een verstrooide professor. Zo kan je het wel noemen. Het was heel erg grappig. Ik heb uh, foto's, dus ik zet het soms even op de Facebook van Entertainment View. En uh, ja, was, was leuk. Ja, en uh, ja, toch wel een treurig bericht in de zomer. Ik vond het wel heel erg jammer dat uh, dit helaas in de nieuws kwam. Want er is namelijk een stormloop ontstaan op paraplu's. Oh? Gewoon midden in de zomer. Parapluusverkopers uh, kunnen de vraag nog maar nauwelijks aan... Een importeur heeft, importeur heeft zelfs extra personeel aan moeten nemen. Ook de Bijenkorf in Amsterdam meldt een goede plufverkoop. Nou ja, hartje zomer moet dit niet kunnen natuurlijk. Maar ja, dan ga je die paraplu's bedacht heeft, die zal uh, genieten. Ik. <laughs> ik zei net al, we zijn erbij tot 9 uur. Salsa Festival 2012 hier in Zandvoort. De Gele Avond heerlijke zomerse salsa muziek door het hele dorp. En ZFM Zandvoort en Entertainment View is erbij... Zo zal Roy van Buringen straks verslag doen live vanuit het dorp. En we gaan bellen met André van Salsa Motion. Nou, wat doen we nog meer? Je hoort het zo. Ook zo met de muziek van Spiller Yet. En hier is La Salsa Lego. Zomer 2000 werd het liedje uitgebracht door Spiller. Samen met Sophie Alice Baxter was dit Groove Yet, If This Ain't Love. En nieuwe entertainment view vandaag helemaal in de salsa sfeer. Want vandaag in het dorp is natuurlijk het salsa festival. We zijn erbij tot, tot 9 uur. Met vandaag natuurlijk vaste items zoals Popstar Henry met het shownieuws. Wat staat er nou in de hitlijsten van Argentinië? De favoriete plaat van een collega ZFMer. Vorige week was het Rob Harms. Met zijn fantastische plaat John Miles Music. En deze week gaan we bellen met Jolanda Verstegen. Vandaag 14 juli, 14 juli. Het is een belangrijke feestdag in Frankrijk. En het lijkt me daarom leuk dat wij straks even. Een aantal Fransen gaan bellen. Hoe is jouw Frans? Ik heb drie jaar Frans gehad op school. En ik kan denk ik drie, drie zinnen. Oh. Ah bonjour, ça va, très bien. <laughs> okay. Dat is het. Maar ah, daar moeten we uitkomen toch? Dat zal uh, verder geen probleem zijn. We gaan, zijn, gaan ik. erbij, denk ik. <laughs> uh, vandaag is het Salsa-festival hier in Zandvoort. En wat is nou precies Salsa? Hoe dans je net? Wat voor muziek wordt er gedraaid? Ik ga straks bellen met André van Salsa Motion en hij gaat het je vertellen. De nieuwe single van uh, Gabi Escalera is uit. Ik heb hem drie weken hem, uh, gebeld, toen vertelde je het. En nu is hij dus officieel uit en we gaan hem even uh, kort erover bellen. Uh, Roy van Buren. Die uh, komt straks hier aanschuiven en straks ook gaat hij het dorp in. Hij uh, gaat vanaf rond 7 uur gaat hij verslag geven vanuit het dorp. En zometeen Rudy's Nederlands hoekje. We gaan bellen met uh, Martijn ten Kampen. Hij heeft een nieuwe single uitgenaamd. Ik wil jou terug. Dat zometeen dus hier bij ZFM reageren kan 023 573 1969. Hier is Andy Grammer. I've been waiting on the sunset. Bills on my mindset. I can't deny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 You gotta keep your head up. Oh. Comes around again, I say oh. Zandvoort. Een beetje een vergeten nummer van Bluff, vind ik Maar wel een hartstikke leuk liedje Midsomernacht bij ZFM We gaan door met het volgende Rudy's <laughs> Nederlands hoekje <laughs> Rudy's Nederlands hoekje Ja, Rudy's Nederlands hoekje Elke week bellen wij met een artiest die even een nieuws is Of uh, een nieuwe single uit heeft Met deze week Martijn ten Kampen Martijn, goedemiddag, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Super. Ja, gaat hij lekker? Tuurlijk, altijd. Vertel, uh, hoe zit het met je optreden? Is vandaag nog lekker optreden? Uh, nee, vandaag niet, gisteren wel. Uh, kermis geweest in, uh, in Uden. Oké. Okay. Ja, natuurlijk een hartstikke groot feest en uh, ja, maar toch? Lekker gegaan dus. Hé, hey, ja. zometeen, uh, je nieuwe single die ga ik draaien. Ik wil jou terug, gaat hij heten. Hoeveel soort single is dit eigenlijk? Uh, dit is mijn tweede single, maar wel de eerste single die uh, landelijk uit is gekomen. Oké. Okay. En uh, ja, dat gaat uh, eigenlijk boven verwachting. Want wat heb je allemaal? Wat heb je allemaal al gedaan? Heb je uh, veel meer, sing meer singles uitgebracht? Of hoe lang treed je al bijvoorbeeld? Uh, ik treed ongeveer zo'n 4,5 jaar treed ik nou al. Ja. En mijn, uh, mijn eerste singeltje Dans aan het dans' die is uitgekomen in 2010. Oké. Okay. En uh, dat is eigenlijk een beetje een debut single uh, geweest, zeg maar. Ja. Maar goed, die is, uh, die, voor mij is die uh, regionaal ook goed geweest. Oké. Okay. Dus, ja. Want um, op een gegeven moment heb je toch voor het eerst die podium uh, je opgeklommen. Dat ja, klopt. Wanneer was dat? Ja, dat oh, ja zo'n 4,5 jaar geleden. Uh, wat ik altijd leuk vond was het geluidsschuiven voor, uh, voor artiesten. Ja. En dat heb, ik, uh, dat heb ik toen gedaan. En op een gegeven moment werd mij gevraagd uh, of werd mij eigenlijk gezegd van nee uh, hey, uh, pak jij de sleutels eventjes. Ja, ja dat heb ik, op een gegeven moment heb ik dat gedaan. Grappig. Uh, ja. Ja, leuk. Wat ja. voor muziek houd je eigenlijk? Wat heb je bijvoorbeeld op je iPod staan? Ja, wat is alles? Ja, eh, uh, armbie, uh, Nederlandstalig, uh, Engelstalig, Top 40, alles staat er ook. Oh, <laughs> ja, vertel? Ook oh, hardcore? Sorry? Ook hardcore heb je erop staan? Nee, nee. nee dat is vanaf niet vanaf. anders. Dus. Geen hardcore dus, oké. Okay. Heb ik ook niet hoor. Vind ik echt, dat kan je geen muziek noemen, of wel? Nee. Heb jij, nee haal jij je inspiratie ergens vandaan? Dus dat je iemand ziet en denk je van... Wow, zo, zo groot wil ik ook worden, bijvoorbeeld. Jannes. Jannes. Ja, Jannes, ja? Ja, ja, ja, ja. Wat vind je zo fantastisch aan hem? Hij is zichzelf. En hij blijft zichzelf. Oké, okay, ja, daar heeft hij ook een liedje over, uh, over geschreven. Ja, klopt. <laughs> Hé, hey, ik zat even op je Twitter te kijken. Ja. En toen uh, stond er... Lastig dit. Lastig dit. Ja, wa <laughs> wat was dat? Ja, heb jij geen lastige dingen dan? Ja, ik heb genoeg lastige dingen. Maar ik ben wel benieuwd uh, waarom, want je zit er niet voor niets op Twitter toch? Nee, dat klopt, ja. Uh, nou ja goed, ik heb uh, een beetje een scharreltje gehad, zeg maar. Ja. En, uh, <laughs> ja, die wou toch wel iets meer weten dan uh, dan ja. dat verwacht eigenlijk. En uh, ja, dat was op een gegeven moment, werd dat een beetje lastig. Ja, ik, ik begrijp je helemaal. Daar heeft iedereen wel moeite mee, toch? Ja, toch? Hé, hey, je nieuwe single. Ik wil jou terug. Berust op waarheid of niet? Uh, nee, nee. Het nummer die lag al op de plank. Oké. Okay. En uh, ja, het is, het is een leuk zomers leuk uh, nummertje geworden. Ja. Top. Nou, we gaan hem zo meteen draaien. Verder nog, uh, verder nog plannen? Heb je nog ergens optredens binnenkort? Uh, ja... Het is uh, wel wat rustiger geworden dan, uh, dan, uh, dan normaal, zeg maar, voor een artiest. Hoe komt dat, denk je? Een crisis, hè? Mensen ja. bang ja. om uh, geld ja, ja. Ja. ja, helaas. Maar goed, uh, ja, desondanks. Kijk, we zijn al bezig met die toe natuurlijk. Ja. En uh, dat, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar de optredens die blijven wel... Uh... We blijven al wel aardig in de pijl staan, dus ja, het gaat op zich, gaat het dan goed. Oké. Okay. Gelukkig. Als mensen jou dan willen boeken, of mensen willen misschien meer informatie over jou, waar kunnen ze kijken? www.martijntekampen.nl Nou, duidelijk. Ik ga je nieuwe single draaien. Ik wil jou terug. Ik op, wens op. je een heel fijn weekend en uh, dankjewel. Ja, jullie ook. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Op een antwoord van jou Kom jij weer terug Ik weet ik zat fout Ik verspeelde mijn kansen Kan ik dit overdoen En niet meer als toen Met jou verder gaan Ik wil jou terug Laat me niet meer Ik kan mij niet verwarmen, wat jij met me doet. Jij blijft zo lang weg, dat maakt me vreselijk bang. Ik zet zoveel op het spel, ik wil jou niet verwijten. Al moet ik voor jou, wil de wereld ons om jou terug te krijgen. Ik wil jou terug, laat me niet meer alleen. Bye. single van Martijn ten Kampen, net hier uh, aan de lijn bij Entertainment Fuel. Ik wil jou terug. Van meteen muziek van Michael Kibanuka. En dit is Pendo Ballet. Gold. Only two years ago, the man with the September face, who knew that he was there on Ah, wat fijn, zeg. Spendo belle. En gold. Maar even wat, euh, lukt het met je jasje? We hebben helemaal geen jasje. We gaan even het, euh, <coughs> sorry, het programma doornemen van vandaag. Want vandaag natuurlijk het Salsa Festival hier in Zandvoort. Kom met z'n allen natuurlijk naar het dorp. En wat is er dan te doen? Nou, het zijn vier podia's. Het Kerkplein, de Kophaltestraat, de Middenhaltestraat en het Dorpsplein. Op het Kerkplein. ...staat afwisselend. We beginnen om 7 uur op elke, elke plek, behalve uitgezonderd van de Middenhaltestraat. Maar we beginnen bij de kerkplek om 7 uur met Son Candela. En Son Candela die speelt de overwegende Cubaanse versie van de salsa. Een zeer populaire zon. Heel erg energiek, echt heel erg leuk. En ze doen het afwisselen met DJ Los Hermanos. Dan gaan we naar de Kophaltenstraat. Dat vindt om 7 uur de eerste... Geek, laat ik het zo even noemen, van DJ Tinta. Half negen wisselt zich af met Letitia Isurum Bardama. En uh, hun speler, is, uh, even kijken, is Letitia Bal. Die is uh, zeg maar de baas van de groep. Het is een meidengroep, en zij is uh, oprichter en bandleider van dit top salsa salsaorkest. Nou, enorm populair, ze treden onder andere op in meer in Nederland en ook in Duitsland. En uh, ze zijn dus regelmatig bezoekers van de festivals in Zandvoort. En vorige keer waren ze er ook. En ze hebben opgetreden bij Jazz Behind the Beach. Nou, hun, uh, zij wisselt af met de DJ Tinta dus. In de middenhalte straat begint om 6 uur. En kinderen, let op. Zometeen al. Pak je fiets en uh, ga avonds naar de middenhalte straat. Want om 6 uur begint daar de kinderdisco. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. En om um, 7 uur begint DJ Mike met uh, de, achter de wheels of steel. Nou, hij wisselt af met Gerard de Rosa's Ilacrisis. En uh, hij um, is, uh, is bekend van... Um, Onder andere, even kijken... Hij is uh, meer dan 18 jaar werkzaam in Amsterdam. Hij komt uit Venezuela. En hij is een centraal figuur in de Nederlandse salsa scene. Hij treedt ook op, uh, in, onder andere in het buitenland. En hij heeft inmiddels 16 cd's op eigen naam. En zo'n 60 cd's waarop hij met andere tiesten werkt. Nou leuk dus, op Middenhaltestraat. En als laatste, het Dorpsplein. We start DJ Andres El Jefe. En hij uh, wisselt af met uh, Septeto Trio Los Dos. Leuke naam, Teto Trio Las. al jaren een van de meest populaire Latina-bands van Nederland. En niet alleen binnen de grenzen, de band toert door heel Europa en geeft regelmatig concerten op Pa! En laat je niet misleiden door het naam Trio, ze staan op het podium met acht zeer getalenteerde muzikanten. Nou, zeker de moeite waard om, uh, om daar te gaan kijken. Luister in ieder geval nog steeds naar GFM, want straks uh, gaan we live overschakelen naar Roy van Buringen. Hij staat hier in het dorp en hij gaat een aantal mensen even aanspreken. En hij gaat even kijken wat er al in de hand is. En onder andere gaan we zometeen even bellen met een collega, Jolanda Verstegen Elke week bel ik met een uh, collega GFM en dan vraag ik van, uh, wat is nou je favoriete plaat aller tijden? En ik heb het gehoord. En die is lekker. Ja, ja, ja. Dat komt helemaal goed. Mag jij een commentje geven trouwens? Nou. Maar. ik uh, vind dat je goede salsa muziek achtergrondjes hebt. Nou, dankjewel. Ik, ik heb het helemaal ga, uitgezocht. Ga maar los erin. Mede in samenwerking met uh, Albert-Jan Vos. We hebben heel veel uh, salsa muziekjes opgezocht. Dus we moeten een beetje in die sferen komen natuurlijk. Hè. Dit is leuk, zeg. De nieuwe Michael Kiwanuka. I'll get along. I'll get along. Zeg. Vorige week nog schitterend op North sea Jazz Festival. Mike Wanuka en I'll get along. Reageren kan via 023-573-1969. Wat ga je doen vandaag? Ga je lekker het dorp in? Vertel het maar. 035731969. Zometeen, zoals verteld, favoriete plaat van een collega. Vorige week was het uh, Rob Harms met uh, John Miles Music. En zometeen horen we het van Yolanda Verstegen. Suavemente, besame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, besame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, besame, besame suavemente. Het <laughs> ja, begint eigenlijk te ontstaan. Goed om te horen. Zie je van Sand, wordt je naar Entertainment View. En uh, elke week bellen wij met een collega ZFM'er Vorige week belden we Rob Harms. En ik heb altijd de vraag: wat is nou je favoriete plaat aller tijden? En vandaag aan de telefoon Jolande Verstegen. Jolande, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed. Beetje in de salsas weer aan het komen. Ja, ik zit ervoor te bereiden op het feest van vanavond. <laughs> en zo blijft het rood. Helemaal goed. Allereerst, wat doe je allemaal voor CFM? Uh, ik heb zochtend staat er toevallig vandaag niet, want Wilco kon niet meer toebak leeft. Dus van 8 tot 10. Oké. Okay. Dus dat is heel vroeg. Wat voor programma is dat? Nou, dit is eigenlijk een beetje een gezellig ochtendprogramma. Hij heeft het allemaal. Hij maakt alleen een aparte platen. Gaat hij uitzoeken. En uh, we hebben het over het nieuws in de ochtendkrant. En zeker okay. over werkwaardig nieuws. En daar uh, hebben we altijd wel dol op, pret om. Dus, uh, maar ja, het is een beetje vroeg, hè? Ja, hoe, hoe laat is het? 7 uur, toch? Nee, acht tot tien. O, oh, acht tot tien. Ja, dat is op je zaterdagochtend vroeg opstaan. Of wat is ja, het? Zaterdag, ja, hè? Ja, zeker. Daarom vond het hele dat ik uit mocht slapen. <laughs> en uh, daarnaast uh, doe ik ook uh, de Text TV. Die is altijd lang komen als je op de vierde tv naar de radio luistert. Dan uh, zie je allemaal blokken met uh, nieuwtjes en weetjes over Zandvoort, over de gemeente en weet je wel wat. Nou, en, uh, ja. Dat uh, kan ik via thuis inloggen en dan uh, zorg ik ook dat ik proberen een beetje bij te blijven. Oké, okay. nou goed maar om te we doen. We hebben nieuwe mensen ervoor nodig hoor, want uh, ik doe het eigenlijk bijna alleen. Rob doet ook wat en Peter, maar eigenlijk uh, zou het fijn zijn als er nog iemand... Nou, doe een oproepje, doe een oproepje. Ja, precies. Nou ja, dus dat doen we ook al via de televisie. Dus, maar als je inderdaad goed bent in Nederland en vind je het leuk om het nieuws een beetje te volgen... Nou ja, doe een mailtje naar ZFM Zandvoort, redactie.zfmzandvoort.nl En dan komt het vanzelf, uh, kunnen wij je contacten en dan kunnen wij zorgen dat je in kunt loggen thuis en dan kan je het nieuws bijhouden. Nou top, nou ja tot zover even over jou met ZFM. En dan ga ik, we gaan we het nu even hebben waarvoor ik je eigenlijk bel. Uh -huh. um, zometeen, de plaat die je hebt uitgekozen als je favoriete plaat aller tijden. Ja. Maar naar welke muziek luister jij over het algemeen? Het is heel, uh, heel ge gemengd. Ik ben natuurlijk ook geen 18 meer, dus ik heb wat uh, meer easy listening. En uh, ik, ik had dus uh, laatst weer een nieuwe cd gekocht van Dr. Original Originals van bent, En die van heel vroeger. En je had vroeger ook uh, uh, Elf Stewart en wat uh, had je nog meer, Earth Wind Fire. Ja, je blijft toch een beetje hangen in uh, de jaren dat je opgroeide. Ja. Dus ja, ik hou wel van... Uh, maar ook, ik heb ook bijvoorbeeld thuis gewoon een dubbel CD... dat is dan de Homo's of Homo's, dus dat is... eh oké, oké, oké. was heel toepasselijk vorige week met de Ronde zaterdag ja. In Haarlem. Leuk. Maar uh, ja, dat soort muziek vind ik ook echt leuk. Dus het is wel heel breed. Ja, ja. Dus het is iets voor niks bij de radio. We hebben allemaal een beetje iets met muziek. Heb je nou één, één artiest... Als je die hoort, dat je, echt, dat je echt van binnen, dat het gewoon goed warm wordt, weet je wel. Je begrijpt wat ik bedoel? Ja, nee, ik heb er, ik heb er uiteraard meerdere. Zo werkt gewoon. Ja. Het zijn ook gewoon de, een plaat die laat, laat al je zintuigen weer die tijd herleven dat die, uh, dat die plaat er was. En dat het een hit was. Ja, ja, want ik stuurde jou, ik stuurde jou een mailtje. Ja. En uh, ja, een heel bericht kreeg ik over, ook onder andere Stevie Wonder. Ja, ook. Dus ook. dat laat wel merken dat je echt een, een grote muziekliefhebber bent. Dus dat oh, vond ik wel leuk. Heel breed. Heel breed, van ja. ja. Nou, en nu je favoriete plaat aller tijden. Welke ja. is dat? Ja, dat is de Bruce Springsteen met I'm on Fire. Juist. En dat was ook eigenlijk een enorme zomerhit in die tijd. En ik, ik woonde voor het eerst en ik woonde net samen. Ja. En dus ben je ook heel verliefd en zo. En, ja. En die muziek die is er wel echt. Ik vind het echt een zomerhit. En hopelijk dat deze plaat er de zomer in kan luiden bij ons. Maar het is echt een heel zwoel nummer en heel, heel relaxed. En er zit een hele leuke ritme in ook. Heb jij Bruce Springsteen wel eens live gezien? Nee, nee, helaas oh. niet. Jij wel? Ja, ik heb hem uh, drie weken geleden, of vier, wat is het eigenlijk al? Nou ja, op Pinkpop heb ik hem live gezien. Oh, wow. Afsluiten, nou, ik, uh, kan je vertellen, I'm on Fire, daar gaat het over. Ja? Dat nummer heeft hij ook live gedaan en het was zo geweldig. Ja. Het was echt, uh, echt geweldig. Toen je, nummer, toen je het nummer mailde, ik was er wel heel erg blij mee. Oh, dat is wel heel leuk. Hè. <laughs> ja, maar het is gewoon echt een, echt een heerlijk zomer nummer. Nou ja, goed om te horen. Ik ga hem draaien. Ik wil heel erg bedanken en veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Jullie ook. Oké, okay, dankjewel. Tot nog. I can take you home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 Geweldige keuze. En dan moet je dit nummer... Uh, moet je eigenlijk inbeelden. Dat je op pingpong staat. Het is heerlijk weer. En uh, hij doet dit nummer. En je ziet de zon. Zie je ondergaan. En iedereen zingt... Oh, oh, oh, I'm on fire. Nou, dan kan je rekenen. Dat is geweldig. Ik ben blij met de keuze van GFM collega Jolanda Versteeg. Met uh, Bruce Springsteen. I'm on fire. Zo meteen... Uh, Uur 2, we gaan eh, vrolijk door tot 9 uur hè, vandaag. Entertainment View, we gaan onder andere even bellen met Gabi Escalera. Hij heeft een uh, nieuwe single uit. En hij uh, gaat even vertellen hoe die tot stand is gekomen. En natuurlijk gaan we ook bellen met Popstar Henry. Maar een beetje zomerse sfeer kan er wel in, natuurlijk. Wat mij betreft, de zomerhit van 2012. En mannen, check die clip, hè. het is Cerebro. Dit is Mama Lover.